7 uur. Jeroen van Kam met het Zijner journaal De advocaat van Volkert van der Graaf heeft de aangifte gedaan tegen de reclassering. Die heeft zich schuldig gemaakt aan smaad, laster en schending van de geheimhoudingsplicht. Dat zegt advocaat Jebbing tegen de Volkskrant. Aanleiding voor de aangifte is een uitzending van het tv-programma Brandpunt Reporter. Een woordvoerder van de reclassering zei daarin dat de moordenaar van Pinfortuin het mediaverbod had overtreden door foto's in scène te zetten. Later bleek dat die foto's waren gemaakt op aandringen van de overheid. In Afghanistan is een transportvliegtuig van het Amerikaanse leger neergestort. Volgens een Amerikaanse kolonel zijn alle elf inzittenden omgekomen. Het Hercules toestel verongelukte dicht bij het vliegveld van Jalalabad in het oosten van Afghanistan. De oorzaak is nog onduidelijk. Er zijn volgens Amerika volgens nog geen aanwijzingen dat het vliegtuig is beschoten. De slachtoffers zijn zes Amerikaanse militairen en vijf burgers, zegt het Pentagon.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 Roger van Bokstel, de nieuwe NS-stopman, roept scholen op om hun lestijden volgend jaar te spreiden. Doen ze dat niet, dan hebben reizigers in de spits minder kans op een zitplaats. De NS haalt vanaf begin 2016 stapsgewijs oude treinen uit de dienstregeling, terwijl de nieuwe pas eind volgend jaar worden geleverd. Dat zorgt in sommige maanden voor extra drukte. Volgens Van Bokstel moeten de oude treinen van het spoor worden gehaald omdat ze zijn versleten. Het weer, de komende de uren in het noorden en oosten nog mist... en laaghangende bewolking. Verder wordt het zonnig, met in het noorden wat wolkenvelden. Het wordt 16 tot 18 graden. Ook morgen blijft het droog en is er vaak zon. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad moet het verkeer ook rekening houden met plaatselijk dichte mist. De files staan op de A1 richting Amsterdam. Langzaam rijden tussen Amersfoort en Soest... Op de A7 Hoornzaandam tussen Purmerend, Noord en Weide-Wormer. Op de A9 en Alkma Amstelveen voor knappen Rottepolderplein, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinitiatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legend.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 Thursday, waiting for love Waiting for love Make the stars This Friday, I'm burning like A fire gun wild on Saturday, guess I won't become Dus pak je, pak je radio, ren naar Frans en zet hem op 106.9, 106.9, ZFM, 24 uur per dag. Het is Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia. E te che sei qua, mi chiedi perché, l'amo sei niente più mia. People tell me to be flawless People tell me not to let myself evolve, let myself evolve. And I think I don't really get it I'm going to give you my heart Cause you're a sky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 Langs me heen gaan huizen, het is stil achter de ruiten. Wie kan mij zien. In blauw verlichte treinen. Je hart is nooit bij.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 Tom, Tom, Tom, Tom. I want you to breathe me Let me be your end.